1 uur. NPO Radio 1. Het Govert van Brakel en Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Zometeen bij ons op de perstribune Bjorn Nijenhuis. Ooit kwam hij vanuit zijn geboorteland Canada naar Nederland... met het plan om de schaatswereld te veroveren. Tegenwoordig is Nijenhuis neurowetenschapper... en er is een printenboek over zijn leven gemaakt... Hoe keek hij vanochtend naar de vijf kilometer van Sven? We horen het zo. Maar nu eerst het laatste nieuws over onder andere Oxfam. Donateurs lopen daar weg. De details in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Honderden mensen hebben het lidmaatschap opgezegd... van de Nederlandse afdeling Oxfam-Novip. Aanleiding is het nieuws dat personeel van de internationale hulporganisatie... in Haiti had meegedaan aan seksfeesten na de aardbeving acht jaar geleden. Nou ja, We krijgen veel boze reacties en ook mensen die, ja, die heel erg geschrokken en, en teleurgesteld zijn dat er zoiets gebeurt. En ja, Dat is eigenlijk iets wat we ook heel goed begrijpen. En Oxfam zegt dat er geen Nederlandse medewerkers betrokken waren bij die misstanden. Op die locatie werkten vooral Britse collega's. Oxfam gaat proberen om de misstanden recht te zetten. Onze donateurs die zullen ook een bericht van ons krijgen met nog wat nadere toelichting. En ja, gewoon ook om alleen maar te erkennen dat dit iets is wat nooit had mogen gebeuren. En waar we alles aan proberen te doen ook. ...om dat voortom te voorkomen. Dus het is heel belangrijk dat we duidelijk maken... ...dat dit niet getolereerd kan en mag worden. En dat iedereen het volledige recht heeft... ...om uh, bij zelfs bij twijfel ook uh, dit bespreekbaar te maken. Webwinkelbol.com is gestopt met de verkoop van patronen voor slagroomspuiten. Steeds meer tieners gebruiken die patronen als lachgas. En deskundigen maken zich daar zorgen over. Marjolein Verkerk, woordvoerder van bol.com. Goedemiddag, wat is nou de reden dat u stopt met die verkoop van lachgaspatronen? Ja, wij hebben het altijd verkocht in onze kookwinkel. Um, want het wordt ook gebruikt voor slagroomspuiten. Um, maar ja, er wordt in Nederland veel gesproken over het gebruiken van uh, voor andere doeleinden. Um, wij weten niet voor welke doeleinden onze klanten het kopen... maar uit voorzorg hebben we toch besloten om het niet meer te verkopen. Verkocht u er veel? Nee, nou, we verkochten er niet heel veel. Als je kijkt naar andere type artikelen werden die veel vaker verkocht. Uh, maar het wordt wel verkocht. En dan weten wij ook niet voor welke doeleinden. Uh, en uit voorzorg hebben we daarom besloten om ze niet meer te verkopen. Ja, ging dat dan in grote hoeveelheden? Hele dozen tegelijk of zo? Is 1, 2, 3... Nou, dat verschilt heel erg per, per bestelling. Je ziet dat sommige mensen er meer verkopen. Soms wordt er een enkele verkocht. Dus je weet ook niet altijd voor welke doeleinden het wordt gebruikt. Het, kan ook, uh, ja, het wordt verkocht binnen onze koopwinkel voor slagomspuiten. Dus dat kan ook een reden zijn. Um, maar dat weet je niet. Het kan ook nog zijn dat het voor de horeca is bijvoorbeeld. Hè? Maar ja, goed, het heeft een slechte naam op dit moment. Het zou als een roesmiddel uh, gebruikt worden. Het wordt ook gebruikt als een roesmiddel. Nou zijn er ook andere winkels die de verkoop aan banden leggen... en zeggen ja, we doen maar drie dozen per persoon... Maar u kapt er helemaal mee. Waarom is dat? Nou, het is heel moeilijk met, met zoveel klanten om dus precies te weten waar mensen artikelen voor gebruiken. Uh, dus je weet ook niet als iemand drie dozen koopt wat, wat het doel daarvan is en dan is het voor ons makkelijker om daar één lijn in te trekken en het helemaal niet meer te verkopen. Is dit wel eens vaker gebeurd of is dit een unieke zaak voor bol.com? in principe verkopen wij alles tenzij het verboden is. Uh, dus we maken daar eigenlijk vrij weinig uh, een uitzondering in. Omdat we het ook niet aan ons vinden om te bepalen of iets goed of fout is. Maar we hebben besloten bijvoorbeeld ook geen kleding te verkopen met echt bon. In Nederland is dat niet verboden. Maar ja, wij vinden het, uh, vinden het een artikel waar heel veel mensen uh, ja, toch een mening over hebben. En ook dat, uh, dat verkopen wij niet meer. Dank u wel voor de uitleg. Marjolein Verkerk van bol.com. Sven Kramer heeft geschiedenis geschreven door voor de derde keer op rij de vijf kilometer te winnen. Nog nooit wist een schaatser op de Olympische Spelen drie keer op rij diezelfde afstand te winnen. En dus is Kramer erg gelukkig. Ja, ja klinkt wel lekker natuurlijk. Ik zou, ik zou liegen als ik zeg, doet me niks. Hè. Dus uh, natuurlijk ben ik er stiekem wel trots op. Of moet je nu denken, en zo denk jij denk ik, dit is het begin deze Spelen. Nu moeten er nog twee afstanden komen die ik ook moet winnen. Nou ja, het is niet het begin. Natuurlijk is het begin als je het zo naar kijkt. Heel zwart-wit gezien. Maar ik wil eerst genieten van deze vijf. Ik bedoel dan op de 10 kilometer, dat is natuurlijk de afstand... Ja. voor jou in de ploegtevolging. Klopt, klopt. Ik moet nog uh, de tien, ik moet nog de tien... en ik moet nog de master, dus ik ga vanavond niet naar het 100 Heinekenhuis. Naar bed. Yes. En nummer 2 werd de Nederlandse Canadees Jan Bloemen. Die kan wel leven met een zilveren medaille. Ja, het was voor mij niet uh, een rit die uh, in een geweldige flow... naar de finish ging. Het was echt een beetje een struggle en een fight, zeg maar. Ehm... Um, maar uh, ja, ik ben wel uh, gewoon... Uh, ik bedoel, ik sta hier op het podium en op de Olympische Spelen... en uh, het is voor het eerst dat ik op een groot toernooi... een medaille pak op de 5 kilometer. Uh, ik, ben, uh, ik ben super trots en super happy. En de Noors verre Lunde-Petersen werd derde. Bij de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona... is een helikopter met toeristen neergestort. Er zijn drie doden en vier gewonden. De toeristen maakten een rondvlucht boven de Grand Canyon... Bij een aardbeving in Zuid-Korea zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. Die beving was in het zuidoosten, ongeveer 180 kilometer van Pyeongchang... waar de Olympische Spelen zijn. In Den Bosch en in Eindhoven zijn dit weekende tot nu toe... 25 illegale taxis aangehouden. Die wilden profiteren van de carnavalsdrukte. Illegale taxichauffeurs riskeren een boete van 4300 euro. En als ze vaker betrapt zijn, 10.000 euro. Het NOS Journaal. Indonesië, de stad Jokjakarta. Daar heeft een man met een zwaard in een katholieke kerk... een aantal mensen aangevallen. En voor zover bekend zijn er vier gewonden. Correspondent Michel Maas in Indonesië. Wat is daar gebeurd in die kerk? Nou, er was een ochtendmis aan de gang. Het is zondag, dus er zaten zo'n honderd mensen in die kerk. En uh, plotseling was daar, uh, kwam daar een man met een zwaard. Hij hakte eerst buiten op iemand in, die kwam bloedend naar binnen... en daarna was er in die kerk een enorme paniek. Iedereen stormde naar buiten. En die man die kwam naar binnen... en begon in te hakken op iedereen die die tegenkwam. En uiteindelijk uh, had hij het voorzien op de pastoor... die op het koor achter het altaar stond. En ook die is uh, ernstig gewond geraakt daarbij. En vervolgens heeft die man ook nog een paar beelden vernield. En uiteindelijk is die uh, door de politie uh, tegengehouden... En uh, volgens de politie heeft hij uh, geprobeerd, of heeft hij zelfs agenten aangevallen. Eén agent zou gewond zijn geraakt en daarop is hij neergeschoten. Uh, maar hij schijnt nog te leven, volgens de laatste berichten van de politie. En uh, ja, dat, dat is het zo'n beetje. Dus echt een, uh, hij was echt van plan om mensen dood te hakken in die kerk. En dat is niet gelukt, maar wel zijn er uiteindelijk toch vijf gewonden gevallen. Wat, is daar, wat zou het motief kunnen zijn van zo'n aanval met een zwaard? Ja, je denkt natuurlijk meteen aan een terreuraanslag. Er is een soort gelijke aanval geweest bijvoorbeeld een tijd geleden alweer in Zuid-Frankrijk... waar een pastoor in de kerk werd vermoord. Dus dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. En dat is in Djokja niet ondenkbaar, de stad waar het gebeurde. Want daar zijn militante moslimgroepen actief en daar in die regio... Uh, daar zijn ook uh, pesantren, uh, islamschooltjes... die bekend staan als broeinesten van terrorisme. Dus dat is iets waar aan gedacht wordt. Maar uh, daar is nog geen zekerheid over. En de politie die zegt ook, uh, uh, die is daar heel voorzichtig over. Die zegt, dit was een, een eenling. We moeten niet te snel conclusies trekken. Uh, en ze roepen ook de mensen op om zich niet te laten provoceren. De politie is bang dat... Dit, dit incident, als het dat is, dat dat uit de hand kan lopen. Want uh, ik zei al, er zijn militante groepen actief in Dzogja... en uh, ja, als je die uh, boos maakt, dan komen die in actie. Dat is, het zou niet de eerste keer zijn. Ze hebben een paar weken geleden nog een andere katholieke kerk aangevallen... en uh, daar werden wat vernielingen aangericht, daar vielen geen gewonden. Hm. Maar het, het is iets wat, wat vaker gebeurt en waar ze heel beducht voor zijn... Correspondent Michel Maas over dat incident daar in Yogyakarta. Dan het voetballen. We gaan weer eens kijken hoe het er allemaal bij staat... bij Ajax tegen FC Twente. die Houtkamp, is het een makkelijke middag voor Ajax? Ja, volgens nog wel, maar misschien wel te makkelijk. Het is 1-0 slechts, al na drie minuten via Kluivert, die nu weer in balbezit is. Uh, en Ajax heeft heel veel kansen gekregen, maar is zo slordig in de afwerking. En zeg maar in de voorlaatste paas, uh, met name Zierg, heel veel balverlies. Dat het slechts 1-0 staat en dan komen de kansjes voor FC Twente. Net een hele grote gezien voor Thomas Lam. Die had hem toch echt moeten binnenkoppen, een vrije trap van FC Twente. Maar het is nog altijd 1-0 voor een veel sterke Ajax, maar ook een... Slordig Ajax. En Ajax moet uitkijken. Want één tegenstoot kan genoeg zijn voor de gelijkmaker. Ajax is wel heel veel in de aanval. Zoals nu ook weer met Huntelaar. Maar het afmaken, daar hebben ze vanavond of vanavond vanmiddag veel moeite mee. In de wedstrijd tegen FC Twente. Note beter de nummer 2 tegen de nummer 17. 1-0. Ajax leidt door het doelpunt van Kluivort. We gaan horen hoe het verder gaat in de perstribune en in langs de lijn. Nu krijgt het weer nog. Het is bewolkt van het westen uit. Breekt de zon af en toe door. En later vanmiddag zijn er een paar winterse buien. Het wordt er graad. 6. Morgen, vooral in de noordelijke helft van het land, kans op buien. Er is ook wat zon. En morgen wordt het zo'n 5 graden. NPO Radio 1. Max. Welkom bij Despoonfest. En hij daar hier over de Twitter. Ja, is een goed hoor. De Pestribune. Met Margreet Rijntjes en Golvert van Brakel. Goedemiddag. En uh, wij zeggen ook goedemiddag Margreet en ik, tegen Björn Nijenhuis... voormalig schaatser en uh, vandaag de dag is hij neurowetenschapper. Ja. Heb, je, heb je het uh, een beetje gevolgd, uh, de gouden medailles, Björn? Uh, ja. ja, wij volgen het. Vroeg uh, in de ochtend. Kun je, ja. het allemaal, kun je het allemaal zien op de NOS, dat is wel heel leuk, ja. Ja, krachtig. Ja, ja. En Tetjan Bloemen natuurlijk voor Canada. En Tetjan voor Canada, ja, voor Canada-streepje Nederland. Ja. We hebben zoveel goede schaatsers... dat uh, wij moet, moeten ze exporteren naar andere landen... <laughs> om te zorgen dat ze allemaal mee mogen doen. Ja, maar het <laughs> grappige was... Uh, jij bent ook een beetje Canada-streepje ja, Nederland... Klopt. maar jij kwam deze klopt. kant op. Ja, nee, klopt, precies. Ja. Ik, uh, ik, ik ging naar de Mecca toe... in plaats van, uh, van weg van de Mecca van schaatsen. We gaan kijken wat het Mekka jou opgeleverd heeft. De komende drie kwartier in de perstribune. Wit mee met hashtag de En deze uitzending verder, uiteraard het vervolg van Ajax fc Twente. Daar staat het 1-0, een doelpunt van Kluivert. Rond half twee het Olympisch Journaal met Geo Lippens. En om kwart voor televisierecensie, Ron Vergouwen. Waarover, Ron? Een trend op televisie is dat na voetbal nu ook amusementsprogramma's massaal worden nabeschouwd. in een aparte nababbelprogramma. Zometeen een nabeschouwing van al die nabeschouwingen. Jörn Nijenhuis, vroeger schaatser, vroeger, ja, kort geleden nog maar... 2006 nam hij deel aan de Spelen van Turijn, de 500 en, uh, en de 1000 meter. Ja. Jij hebt de, de baan trouwens in Korea al, al kunnen zien. Ja. Je bent daar in november ja. of zo ben je er ja, geweest ja, ja. en toen ontdekte jij een foutje. Ja, dat was heel mooi. Het was een programmaatje van... Um een documentaire over sport en, en, en wetenschap. En we, we, we maakten opnames daar. En ik was daar met een co-host die heel goed Koreaans kon. En hij is half Canadees half Koreaans. En ik wijsde naar de bocht. Ik zei van, waar zijn ze daarmee bezig? van ze waren aan het slijpen en, en, en druk aan het doen. En dan, dan zie ik dat het was helemaal niet even. Dus de, de, de, de, wat normaal gesproken heel vlak moet zijn... natuurlijk bij een 400 meter baan. Er staan helemaal bobbels in. Dus ze waren die aan het wegschapen. En ik wijs daar naar mijn co-host en ik zeg van... Look what they're doing there. There's all problems there. En toen zei een van de medewerkers achter, een van de, een van de organisatoren van de Spelen, zei in Koreaans van. Hij moet hier helemaal niet zijn. Hij moet het helemaal oh. niet zien. Nee. En, en dat had die half-Koreaanse, half-Canadees dat opgemerkt. Dus hij zei tegen mij van volgens mij heb jij wat ontdekt hier wat, uh, wat niet hoort. Zou dus ze het opgelost uitgaan. hebben, denk je? Zou nou, ze het recht gemaakt hebben? Nou, ik, ik weet het niet. Dan. Ik hoop het wel. Ik ja. weet in ieder geval één ding, wat, wat Koreanen ongelooflijk goed kunnen, is heel. Heel hard werken. <laughs> dus, dus het kan best eens zijn dat in die, in die twee maanden. Dat ze dat, dat ze dat wel opgelost hebben. Zou jij daar zenuwachtig van zijn geworden? Als jij. Ja, ik bedoel, jij hebt in Turijn al meegedaan. naar de Olympische Spelen. Stel dat jij zoiets had gezien. Die baan is niet helemaal recht. Wat had dat met jou gedaan? Ja, ik, we, we, we hadden ook in Turijn. hadden we ook allemaal problemen. dat er veel, veel, heel veel stof. In, in, er was heel veel stof in de lucht. Maar Turijn Waarom... was buiten, op lucht. Nee, het was, het oh, was, binnen. was het overdekt. Ja, maar. Okay. En, en er was heel veel stof in de lucht. van, van hoe ze. Van hoe ze de, daarmee omging met, met de verbouwing. En daarom, toen wij daar trainingswedstrijden reden... Onze schaatsen waren echt constant bot. Daar waren we echt boos over. Dus dat zijn van die ongelooflijk kleine dingetjes. Waar je denkt: van ja, dat zou toch niet uitmaken. Een bobbeltje hier, bobbeltje daar. Gewoon hard schaatsen. Gewoon zoals mijn oude coach altijd zei: skate like hell and turn left. Ja, um, ja, turn maar <laughs> maar dat, dat, echt van die kleine details: dat, uh, dat maakt toch wel heel veel uit. Maar, maar, maar... ook voor je eigen concentratie? Werd jij daar... Gebeurde er iets met jou? Ja, sommige, sommige mensen reageren, dat wat, uh, reageren daar wat, uh, wat extremer op dan anderen. En jij? Um, ik denk in het algemeen zijn sprinters wel heel gevoelig daarvoor. Want als je een kleine botte plekje hebt op je schaats... dat kan verschil zijn tussen winnen of vallen bijvoorbeeld. En bij langere afstanden is dat ook zo. Maar echt je zoekt echt de meest extreme omstandigheden op in de bocht... als je een sprinter bent. En daar ben je heel gevoelig voor, ja. ja. Maar je, je hebt allemaal van die rare dingen. Dus bijvoorbeeld uh, de Noren schaatsen in, in blauwe pakken. En dat is voor, voor het eerst uh, dat ze dat doen. En... Ik heb gesproken met een Noorse wetenschapper... die zei dat die, dat die blauwe pakken sneller waren dan rode pakken. Staat, uh, hij staat er echt bij. En hij doet een PhD. Dus dit is een smart cookie. Maar volgens, mij, maar volgens mij zegt hij dat... Uh, alleen maar om, om, ja, grof gezegd om te gaan fucken met, uh, met ja. andere ja, is landen. Is dat psychologische oorlog? Ik denk dat ik? dat psychologische oorlog is, ja. Dat hij zegt gewoon tegen iedereen van ja die blauwe pakken zijn sneller. En dan, en dan heeft hij baard aan de placebo, de negatieve placebo-effect van, uh, uh, van van de feit dat, uh, dat iedereen denkt dat ze op ja, langzamere ja. pakken hebben als ze, als ze niet uh, Maar nou, zijn. jij bent ook neurowetenschapper. <laughs> Kijk, we, we kunnen daarom lachen om zo'n uitspraak. Maar zou uh, zou het een onderzoekje waard zijn op wetenschappelijk niveau? Ik denk dat als je een groot genoeg sample hebt... dus een groot genoeg hoeveelheid schaatsers... Ja? En, je, en je neemt één groep en je zegt tegen ze... voor een, voor een hele grote wedstrijd zeg je jouw pak is blauw en daarom is het sneller dan die rode pak... en dan heb je een andere hele grote groep schaatsers... en je zegt, die blauwe pak is heel slecht, dat, uh, dat is een heel slechte kleur... Je ga je langzaam van schaatsen, dan zul je een statistische verschil zien. Dus placebo werkt, negatieve placebo ja. werkt ook wel. Ja. Want als ik zit te kijken naar al die, uh, die schaatsers vanochtend. En he, naar de start. Gaan staan, klaar. Dan word ik zo plaatsvervangend bijna zenuwachtig voor ze. Ja. Ja. He, zo van, ik, nog, het, ik nog ook eens Het is de Olympische Spelen. Oh ja? Ja. Het, je moet ja. het nu gaan, nu. Ja. Deze vijf ja. Ja. minuten. Ja. Ja. Heb jij dat ook inderdaad? Ja, nee. Mijn hart gaat er echt snel van kloppen. Ik, uh, ik, ik, ik, ik zat te kijken uh, gisteren met, met mijn vriendin. En uh, zij zat gewoon naast mij. En ze zag gewoon echt, mijn pols ging omhoog. En je zag letterlijk mijn hart zeg maar, in mijn borst kloppen... gedurende die eerste paar, uh, paar meters van, van Irene. Uh, ik ken Irene ook uh, heel lang, sinds ik, uh, ja, sinds ik sinds 20 jaar oud ben of zo. We kennen elkaar heel lang. Ik heb met haar heel lang in de ploeg gezeten. Ja, en dan heb je toch wel een emotionele binding daarmee. Maar ook gewoon qua sport van, ja, je, je, dat, dat, dat verlies je nooit. Mag ja. sms je een sms'je haar bijvoorbeeld gisteren naar die zilveren medaille? Nou, Laat hierheen, je wat van je horen? Nou, zo goed ken ik Irene uh, uh, niet. Maar uh, als ik haar zie, dan ja. uh, geef ik haar een heel groot knuffel. Dat ja. wel. Maar ze het krijgt interessant wel is... denk ik genoeg sms'jes hoor. Ik denk en, het wel, en, wel ja. Irene ja. is niet iemand, dat weet ik wel 100 zeker. Iedereen is niet iemand die echt baard heeft aan allemaal uh, condolenties. En, uh, nee. zij, zij gaat verder, zij gaat naar, op naar de volgende. Ja, want ze had nou, zilver, he? ze had niet gewonnen wat ze hoogt. Komt helemaal goed ja. Maar jij, want je zegt, jij zit dus op de bank met je vriendin... en dan heb je al dat je hartslag enorm omhoog gaat. Ja. Maar toen in Turijn, ik bedoel, hoe, wat denk je dan als je daar staat? Het is nu alleen, nu moet het, nu moet het. Ja, het is surrealistisch hoor. Ja. Het is echt surrealistisch. Het is, je, je, je bent bijna buiten jezelf. Alleen maar door uh, uh, hoe hard je ervoor geknokken hebt... je hele leven en, en hoe hard je ervoor gewerkt hebt. En, en, en de, de feit dat het echt een soort... Uh, een soort kern is van onze wereldsamenleving eigenlijk. Want de hele wereld kijkt ernaar. En je voelt alsof je deel bent van zo'n zo zo zo kern van, van onze samenleving... en van, van onze hele wereldcultuur. Het middelpunt op dat moment bijna. Ja, en dat, en dat is een heel raar gevoel. Ja, dat is een raar gevoel. Maar ik kan me ook voorstellen dat het een gevoel is dat leidt tot... ik draai me om en ik ga weg. Want hoe groot is de druk die je Fight dan meeneet? Fight flight bedoel je? Ja, <laughs> ja wegwezen. Nee, als je zo ver gekomen bent, dan is dat echt een droom. En een van de, de, de voordelen... Kijk, je hebt heel veel nadelen aan de Olympische kwalificatiesysteem sy van Nederland. Want het leg, legt ongelooflijk veel druk op je. En soms gaan mensen niet die eigenlijk hadden moeten gaan. Bijvoorbeeld Dijdein en Tap had, had daar moeten staan, denk ik. Ah. Um, maar, maar een van de grote voordelen uh, is dat... Uh, de hoogste drukmoment is al voorbij als je de OKT hebt gereden. Dat is het kwalificatietoernooi? Dat, ja, dat is het kwalificatietoernooi. En, en daarna krijg je echt eigenlijk een soort gevoel van, van vreugde... en van, uh, ja, van, van vieren, van zo'n moment oh. kunnen vieren. En wat, wat echt een verschil is tussen, tussen hele goede schaatsers die, die het redden... en mensen die, uh, uh, oh, ja, die niet tegen de druk kunnen... is dat bij, bij, de, bij, bij hele belangrijke sportmomenten kun je, kun je het nog vieren... Zelfs als je het nog, nog niet gedaan hebt, kun je het nog vieren. Kun je, kun je daar vreugde uit halen? Had jij dat? Ja, ja dat, dat hebben we allemaal. Je, je loopt, je loopt zo'n trap naar boven en je bent natuurlijk wel angstig. En je bent bang dat je, dat je het niet gaat redden. En alle nachtmerries komen uh, uh, door, door je hoofd, sowieso. Maar je loopt ook zo'n tra, zo trap op om, uh, om je schaats aan te doen. En je denkt van... Uh, uh, wat een ongelooflijk prachtig moment... en ik ben zo gelukkig dat ik dit mee mag maken. Ja. En dat als je in, uh, alle goede sporters waar ik uh, ooit mee geschaatst heb... dat hadden ze altijd. Dus je bent heel bang, je ziet er heel serieus uit... maar die kleine glimlachjes die je dan nu en dan ziet voor een wedstrijd... dat zijn van die momenten waar, waar, waar de hoop in je opkomt... en waar je denkt van, jezus, wat, wat heb ik geluk dat ik hier mag staan. Al die, al die honderdduizenden <tus> schaatsers in Nederland die het had willen kunnen die er, die er niet, die, die niet mee mogen doen, uh, ja, dat is een ongelooflijk gevoel. Je hebt een soort, het, is een, het is alsof je uh, doodgaat van de angst... maar no nog steeds toch, toch de loterij heeft gewonnen Ja, dat, dat begrijp ik, Björn, want je bent uitverkoren om daar te mogen staan. Maar je weet ook, ik uh, sta vandaag niet op het podium. Ik ben, uh, ik ben niet bij een van de drie medaillewinnaars... Maar dat, dat, dat, daar kun je mee leven dan, blijkbaar. De angst dat dat misschien gebeurt, bedoel je? Nee, dat het je niet, de zekerheid dat het je niet gebeurt. Be voor de wedstrijd? Of ja, dat, want je weet, daar staat Sven Kramer vandaag. Hoe oh, bedoel zie je dat? Jan Bloemen. Pedersen, nee, nee, je, hebt, je, hebt, <laughs> dat, Peterson, je ja, weet, jeetje, je, moet nee. ik het daar tegen opnemen? <laughs> zo, zo, is het, zo, zo is het dus helemaal niet, en ik oh. zal je vertellen waarom. Nou, daar ben ik benieuwd. Want, een andere aspect van een goede sporter zijn... is heel erg houden van gokken. En, en, en gokken is niks anders dan denken, oké, okay, wat zijn de kansen dat ik ga winnen? Ja, misschien niet de beste, maar is er nog een kans? Ja, zeker nog een kans, dus ik ga ervoor en ik geloof erin. En dat is echt een, de, de kern van, van gokken. Denken van, ja, misschien is dit niet verstandig of rationeel om dit te denken... maar toch zie ik een kans wel. En dat denk je daar op dat surrealistische moment bij die, uh, bij die start? Denk je dat? Iedereen denkt dat bij elke start als je een goede sporter bent. En dat bedoelt Sven ook, denk ik, als hij. Want hij zegt het wel vaker. Hij zegt: Ik, ik ben niet zo van de statistiek. En dat bedoelt hij, denk ik, ook deels. Van luister, we gaan het niet hebben over, over nummertjes. We gaan het niet hebben over gemiddelden. We gaan het hebben over: Ik heb een kans om te winnen en die pak ik nu. En uh, dat is het enige wat we, uh, wat we over, over na moeten denken voor zo'n wedstrijd. We, uh, we gaan eens even naar jouw carrière kijken, bij Jor oh. Nijenhuis. Yeah. Uh, want we horen het natuurlijk aan, uh, aan je uitspraak. Je bent geboren in Canada, daar heb je tot je dertiende gewoond. Toen ja. ben je verhuisd naar Nederland met je ouders. Ja. Die oorspronkelijk ook trouwens uit Nederland kwamen, uit Twente. Ja, ja. Uh, en het grote publiek maakte in 2002 kennis met jou... waaronder ons eigen Govert van Braat. Bjorn Nijenhuis. Wie is dat eigenlijk? Goedemiddag. Goedemiddag. Is het B, uh, Bjorn? Het is gewoon Bjorn. Bjorn. Bjorn Nijenhuis, hoor ik u denken, waar komt hij vandaan? Is dat een voetballer van Heracles of van FC Twente? Nee. Van Nijnhuis het afmaken? Het zijn wel vermoeiende weken voor die jongeling geweest. 18 jaar pas. Voor het is een die een groot gedeelte van zijn leven in Canada heeft gewoond. Die eigenlijk studeert op deze universiteit waar we nu zitten. Oost-West. Uh, een beetje... Oost-West is een uitdrukking. De ik was dat jij hem af zou maken. Oh, hij is best. Oh, die, die ken ik niet. Hier liggen kansen voor Nijenhuis. Hier komt Nijenhuis. 1, 11, 86. Gaat hij daaronder? Daar gaat hij onder. Ja, Hoe is dat? En een opening van 9, 94. Dat is goed voor Nijenhuis. Maar dan die bocht. Daar laat hij het helemaal lopen. Ja, lo Stop maar. Helemaal. Oh, zeg. Een van de Duitse coaches uh, is op mijn uh, schaats gestapt, Op mijn linker schaats uh, gestapt met zijn uh, ijzer zonder beschermen. Ja, Bjorn Nijenhuis, zo moet het ja, zijn gehofferd. Ja, uh, uh, uh, ja, ik weet het wel. Oostwest, Oostwest. Ja. en Oost dat ja, best. Best. Oh. Wanneer heb je dat, Wanneer heb je dat opgezocht? Weet je dat nog? Ja, nee, nee misschien, misschien direct daarna. Maar oh. kan het kan best zijn dat ik hier gewoon te lang woon nu. Dat ik al die... Dat is echt zo langzamerhand. Want als we eens even teruggaan naar die begintijd. Hè? Ja. Jij was een, een succesvol junior. Mm. Uh, je bent op je dertiende dus vanuit Canada naar Nederland gekomen. Toen ben je hier uiteindelijk heel hard gaan trainen. Ja. Um, maar goed, je sprak geen woord Nederlands. Nee, nee, geen kom woord, je opeens nee. daar in Heerenveen, uh, want daar kwam je uiteindelijk te wonen. Ja, uiteindelijk uh, wel. Ja. Ik kom ervoor... en begin in Limburg. In, dus en ik... hoe was dat? Ja, het was echt mega cultuurschok. Kijk, als je, als, je, als je uit Canada komt... En zeker als je gewoon een, een, jonge, een jonge jongen bent, een kind. Dan verwacht je altijd dat... dat ja, je hebt bepaalde... Uh, um vooroordelen over, over, over landen. En je, je beseft die niet eens. Dus toen ik voor het eerst hier naartoe kwam... reden we uit... Uh, uh, Schiphol reden we uit Amsterdam. En we waren ongeveer een uur verder. Een uur en vijftien minuten verder. En ik vroeg me nog steeds wanneer we uit Amsterdam zouden komen. Weet je? Want je verwacht gewoon dat je die eilanden van, van, van civilization hebt. Die eilanden van, van steden. En dan zeeën van bos. Ja, en, zoals je gewend was. Ja, precies. Dus, dus mijn vader en moeder moesten hard lachen. En zeggen maar, ja, we zijn al lang uit Amsterdam. We zitten al bijna de helft van... We hebben al bijna de helft van de land al uh, overgereden. Dus um, ja, dat was, echt, uh, dat was echt even wennen. En ik heb uh, Nederlands geleerd uh, via het schaatsen. Dus ik heb ook Nooit geen Nederlandse les gehad. Um, daarom maak ja, ik... Ja, ik zou misschien nog steeds fouten maken met de en het. Maar dat is denk ik een van de redenen... dat uh, mijn Nederlands misschien niet fouteloos is. Maar het is wel goed genoeg om te kunnen communiceren. En, um, en hier te mogen zitten. Wat ook ja, wel. Heb je nooit heimwee gehad? Toen, toen je als dertienjarige hier kwam. En naar Limburg ging. Gigantisch veel heimwee in, in, in het begin. Maar dat was, ik, ik was ook uh, aan een avontuur toe. Ik was ook toe aan een avontuur. En ik was... Ik was op voorbereid om iets nieuws te ervaren. Ik wist dat het niet altijd makkelijk zouden zijn. Maar ik had een, een hele goede groep mensen om me heen... in, een, in het schaatscultuur, in het schaatsen daar in, in, in, in Geleen, in Limburg. Nou, daar hebben ze ook ijshockey hè? Ja, ja ze, hebben me, ze, ze zijn me gewoon komen ophalen bij mijn eerste, um, bij, bij, bij mijn eerste training. Dat lief. Bij de baanselectie... Uh, um, en uh, Roy, Roy van Kleef en uh, Joey Offerman zijn me komen ophalen op de fiets. En ik moest achter op de fiets. En dat was ook sowieso een nieuwe ervaring Ja, voor mij, dat om kan achter ik me voorstellen. <laughs> en uh, en ja, zo is het gewoon uh, verder gegaan. En ze waren heel erg uh, uh, geduldig. En, um, en, en ze hadden heel veel... Um, empathie voor mij. Wat, uh, uh, wat ik nog steeds heel dankbaar ben. Ook voor, voor uh, gewest Limburg-Brabant. Onder andere jongens zoals Ilko Bakermans en zo, die ook wel redelijk hoog hebben geschaat. Dat waren jongens die mij echt een, een, een, een sociale basis hebben gegeven hier, die uh, uh, waar uiteindelijk voor gezorgd heeft dat ik uh, Nederlands heb geleerd. En deden ze het anders dan je gebent als in Canada? Ja, was de sportbeleving of de aanpak? Zeker, ja. ja op wat ja. voor manier? Um, het is een begrip hier in Nederland. Dus het heeft een soort. Uh ondergrondse liefde uh, vastgebonden om schaatsen te zijn, schaatsen te volgen. En in, in, in, in Canada ben je een soort uh, halve rebel als je überhaupt schaats, want niemand doet dat. Iedereen speelt ijshockey. Um, dus, dus er werd heel veel dingen verwacht dat ik zou moeten weten. En die, al die dingen wist ik niet. Ook van, van het verleden van het schaatsen, van alle Nederlandse schaatsen. Ja, art ja, ja ik bedoel, ik wist wel van wel, toch zo'n beetje, maar dat zijn, dat zijn van, die, dat zijn van die begrippen die je, die je dan niet per se hoeft te hebben als je een, als je een kleine Canadese schaatsjongen bent. Maar als je, dat, als je in Nederland bent, is dat heel anders. Het, het leeft hier gewoon. Maar goed, je was ja. ongelooflijk succesvol in de in de ja, ja, in jeugd. Ja. En uiteindelijk heb je het als volwassene niet helemaal waargemaakt wat de verwachtingen waren. Je coach zei, ja, hij was te veel bezig met andere dingen. Is dat zo? Is dat ook jouw? Elke coach ja. zei dat. Ja, dat, <coughs> dat vertelt het verhaal even ja, niet. Dat, uh, ik, ja, kan <laughs> dat het zo zal wel een, een Hein kremse zijn. Uh, nee, het was vast... Uh, ja, weet ik veel wie dat was. Maar, uh, mijn, mijn... Maakt het wat uit eigenlijk, wie het was? Uh, wat was uh, het Waar? Ja, nee, maar kijk, mijn sportbeleving is altijd gebaseerd op uh, plezier... In het, uh, uh, in, het, in, het, in het goed uitvoeren van schaatsen. En, en daar hield ik me het meest mee bezig. En, en dus... Het klopt enigszins dat het een beetje raar is dat ik met, met 25 ben gestopt. Maar dan. Was, en ik, ik ben niet gestopt omdat ik begon langzamer te schaatsen. Want ik was dus tweede gewo geworden in een duizend meter in Oberhero. Bij de wereldkampioenschap Sprint achter QUC Lee, denk ik. Dat was, dat was mijn, een van mijn laatste wedstrijden. Misschien mijn laatste wedstrijd. Um, en, en dus ik ben gestopt omdat uh, ik wou. Dus andere richtingen ingaan qua interesse, qua focus, qua doelen. En mijn beslissingen waren nooit gebaseerd op wat voor prestaties ik had geleverd. Maar Bjorn, even uh, onderbreken. Jij ja. komt uit het Verre Canada, waar je het blijkbaar toch erg naar je zin had, naar Nederland om die schaatscarrière te ontplooien. Nee, maar zo is het niet gegaan. Want mijn, mijn ouders, uh, mijn, mijn vader kreeg een baan als, uh, als directeur van een internationaal school. En ik was, een, ik was heel gelukkig met, met hoe ik schaatsen benaderde in Canada. En ik was eigenlijk van plan... om naar Quebec te gaan, om short track te gaan leren. En dat was misschien uiteindelijk een, een goede keuze geweest... als je kijkt naar de carrière van Johnny Davis. Uh, want hij is ook heel veel gaan short tracken. Maar al, al mijn beslissingen... Wa, uh, waren niet gebaseerd op... beter presteren of de wereld... van schaatsen veroveren. En mensen die met mij getraind hebben... en coaches die, uh, die met mij getraind hebben... die weten dat heel goed van mij. Uh, is, is ook wel gezegd... en dat klopt ook enigszins. Ik ben altijd een beetje... een eerst geweest in de kerk van het schaatsen. Hm. En, en, en dat is denk ik de reden waarom heel veel mensen... achter hun hoofd krabben van waarom is hij gestopt... Waarom heeft hij zijn carrière niet benaderd? Zoals Erben bijvoorbeeld zijn carrière heeft benaderd heeft. En, ja, en Erben Wennermans uh, uh, heeft heel vaak tegen mij gezegd: van, Wat in hemelsnaam ben je nu mee bezig? Ja, ik weet dat je wil gaan studeren. Ik weet dat je allemaal de rare neurowetenschap wel leuk vindt. Ja. Maar blijf maar gewoon verdomme op, op, op het ijs. Ja. En maar dan uiteindelijk ja. komt het goed. Ik nou, heb trouwens even nagekeken: die coach die dat zei ja? was Geert, Geert Kaap. Ja, Geert, ja. Ja, die ja. Zei, Geert. Top, hij gelijk, was een, een talent, maar te veel vaak afgeleid om echt een topper te zijn. Topsporter tegen wil en dank. Ja. Wat, wat, wat zo ironisch is daaraan, is ik, ik kon geen betere coach vinden om samen afgeleid te worden. Omdat hij ook geïnteresseerd is in andere dingen? Ja, omdat hij ook een, een, een stiekem een dichter is. Hij heeft heel veel uh, uh, uh, gedichten geschreven en hij heeft een paar gedichten van uh, uh, uh, gelezen. Ook liefdesgedichten heeft hij geschreven aan zijn, aan zijn vriendin, waar, waar hij nu nog steeds mee samen is. En uh, dus, dus Geert is eigenlijk stiekem uh -huh. een een, een, een grote, lieve romanticus. Dat weten heel veel mensen niet van hem. Maar hij is ook heel slim. En, en ik kon altijd in die uren... Uh, dat wij in richting Insel reden... of richting Colalbo voor wedstrijden... kon ik het altijd heel goed vinden met Geert. En Geert apprecieerde ook wel dat ik wat anders in elkaar zat... als het ging om mijn interesse en mijn... Uh... Heb je daar spijt van achteraf? Dat je denkt, als ik die carrière toch wat meer... Uh had uh, opgepoetst. Nee, ik, ik heb nul spijt. En ik zal je vertellen waarom. Uh, alles wat ik gedaan heb tot nu toe... is in, in de richting van mezelf verbeteren op een manier... Wat, uh, uh, wat ik belangrijk vind. Dus ervaringen van sport zijn ongelooflijk rijk voor mij geweest. En zonder die ervaringen had ik nooit de dingen kunnen doen... waar ik nu mee bezig ben. Had ik nooit die startprocedure research kunnen doen... Oh ja. uh, in de neurowetenschap. Komen we zo nog over te spreken? Uh, ja, had, had, ik, had ik nooit uh, uh, zo'n zo, zo kinderboekproject. Uh, uh, nee. Was ik nooit daarmee begonnen. Um, had ik ook nooit... Uh, had ik ook nooit andere mensen kunnen helpen. Zoals bij de conservatorium als, als performance coach. En analyticus daar. Want alles wat ik daar geleerd heb in, in sport. Is ook toepasbaar bij professionele musici. Terwijl dat eigenlijk heel, heel, heel erg nieuw is. Om... Zenuwen onder ja. controle ja. hebben. Ja, een ja, andere, andere voorsprongen of Bedoel je dat, nee. je dat ja. zenuwen onder controle hebben? Nou, ik bedoel heel veel dingen. En, en dat, dat is nog een gesprek van een uur. Maar <laughs> ja. om, om, het, om het kort te beschrijven... Uh, um, uh, een groot deel van goed kunnen presteren... op een heel hoog niveau als het gaat om performance. Dus of qua muziek of qua sport... is... Uh, een goede ritme kunnen vormen om op het perfecte moment... het meeste concentratie te, te, kunnen, te kunnen creëren binnen jezelf. Te kunnen oosten. En ja, daar, daar heb je heel veel strategieën voor nodig. Sommige van die strategieën worden heel goed toegepast in sport. En sommige van die strate strategieën worden nog niet zo goed toegepast in muziek. Um, Sven heeft nog heel wat in te halen. Gaan we nu horen vanuit, uh, vanuit zuid korea De Olympische Winterspelen in Pyeongchang... Olympisch Nieuws met Geo Limpens. Het laatste overzicht alweer van deze dag vanaf de Olympic Oval. Met opnieuw Nederlands succes. Inderdaad, de winst van Sven Kramer op de 5 kilometer. Het was voor de derde keer op rij dat hij het goud veroverde. En dat is een mooie statistiek. Ja, ja Klinkt wel lekker natuurlijk. Ik zou, ik zou liegen als ik zeg, doet me niks. Hè. Dus uh, natuurlijk ben ik natuurlijk stiekem wel trots op. Het is trouwens maar een beginnetje. Want Kramer wil meer goud op deze spelen. En heeft dus geen tijd om te feesten. Klopt, klopt. Ik moet nog uh, de team, Ik moet nog de tien. En ik moet nog de master. Dus ik ga vanavond niet naar het handhuinig huis. De zilveren medaille was ook voor een Nederlander, maar wel eentje in Canadese dienst. Tedjan Bloemen was in een rechtstreeks duel met de verre Lund Pedersen... net iets sneller. Een hele bijzondere race die ook wel een beetje op een worsteling leek... al was Bloemen het daar niet helemaal mee eens. Nee, ik denk dat dit, dit was gewoon best wel voor mij een nette race. En ik, had gewoon een, ook wel, ik ben ook wel heel blij dat ik een goede tegenstander had in deze race. Want ik, ja, snap ik. Ik had het gewoon echt heel moeilijk, uh, ja, twee derde in die race. En uh, ja, dan als je dan nog zo'n tegenstander hebt, dan kan je toch nog eventjes ietsje... Uh, meer eruit halen nog. Nederland heeft na twee dagen al vijf medailles binnen. Vier daarvan werden vanmorgen uitgereikt op het Metal plaza, Waaronder ook de zilveren plak voor Shinky Knecht. De shorttracker heeft nog een druk programma. en moet dus zuinig omgaan met zijn tijd. Nou ja, ik probeer vooral uh, tijdens, uh, tijdens de rustdagen zo rustig mogelijk te blijven. Niet te veel energie te verspillen. En uh, de trainingen die ik doe zo goed mogelijk te doen. En uh, vandaag een dagje vrij gehad. En dan uh, gaan we morgen weer een dagje rustig trainen. En dan, uh, ja, dan staan we de dag erna weer uh, aan de start voor de wedstrijden. En uh, ja, dit, uh, ik denk gewoon, uh, vooral de kunst om uh, zo rustig mogelijk te blijven. Wat doe jij op een vrijdag? Helemaal niks. Ik heb een beetje bed liggen, uh, vandaag uitgeslapen tot bijna half twaalf natuurlijk. Ik was gisteravond laat thuis, uh, na alle hectiek. En dan, uh, ja, ja dan is het, uh, ik moest om vijf uur hier alweer heen... En... Ja, dus eigenlijk doe je niet zoveel. Nou, morgen zijn de vrouwelijke schaatsers weer aan de beurt met hun 1500 meter. Irene Wüst moet een goede tijd neerzetten in de 1e rit tegen de Canadese Brian Tut. En in rit 12 en 13 volgen de twee andere Nederlandse schaatsers. Marit Leenstra en Lotte van Beek. In de 14e en laatste rit komt de grote favoriete Miho Takagi uit Japan aan de start. Zij won dit seizoen alle races op de 1500 meter waaraan ze meedeed. En Takagi schaatst tegen de Amerikaanse Heather Bergsma ook een belangrijke medaille. Kandidaat. Gio Lippens. Het voetbal, tweede helft, Ajax Twente, Andy. Ja, Ajax moet toch uitkijken dat ze zichzelf niet in slaap sukkelen. Want het staat wel 1-0 voor Ajax. Maar zojuist weer na een foutje achterin nu van Frankie de Jong. Een uh, grote kans voor FC Twente. Maar de bal uh, werd in de handen geschoten van keeper Onana. Nu Ajax weer in de aanval. Maar Ajax is slordig en gaat uh, niet goed met het balbezit om. Uh, ja, veel balverlies ook van uh, de man die uh, voorheen bij FC Twente speelde. Onder andere, en dat is natuurlijk zie ik. Uh, misschien dat het uh, zo dadelijk wel gaat lukken. Maar vooralsnog... De eerste 10 minuten waren uitstekend, maar daarna is het toch heel slordig van Ajax, zoals ze voetballen tegen dit FC Twente. Dat het al zo moeilijk heeft. 1-0 slechts in de tweede helft, begin van de tweede helft. Bjorn Nijnhuis, uh, wij vragen Bjorn onze gast altijd een historisch sportfragment te kiezen... waar ze bijzondere banden mee hebben. Jij koos de Black Power-actie, Zomerspelen Mexico, 1968. Dat is een mooi boekje over verschenen over dat jaar van Rol Jansen. En dan komt deze kwestie ook aan de orde. De zwarte Amerikaanse sporters, Smith en Carlos... die tijdens de medailleuitreiking hun vuist met een handschoen balden... uit protest tegen onderdrukking van de zwarte bevolking in eigen land. Er was één in Australië die ook op het podium stond... Pieter Norman. En Pieter Norman die nog uh, Carlos komt bedreigen. En die tweede wordt. On the podium Black American athletes Tommy Smith en John Carlos outraged the stadium with an overtly political gesture. Peter Norman, a white man from Australia, became an active part of that protest. Het is niet uit de herinnering te wissen dit wat er gebeurde tijdens die spelen. Waarom kun jij voor dit moment? Nou, Ik, ik kies onder andere. Uh, uh, om, ik kies ervoor omdat op dit moment, het is geen, uh, het is, uh, geen twijfel dat wij nu in een, in een moment in de geschiedenis zitten waar heel veel veranderingen uh, komen. Als het gaat om onze perspectief over equal rights. En over hoe wij elkaar behandelen als het gaat om grote, grote groepen. Of dat, grote, uh, of dat 50% is van onze bevolking uh, uh, vrouwen. En hoe ze worden behandeld, ook in uh, ook in uh, posities van macht. Me too, bedoel je? Ja, en, en, en, en ook de uh, Black Lives Matter movement. En gewoon sowieso uh, hoe wij een nieuwe vorm van egalitarianism... en democratie kunnen vinden... Um, binnen, binnen groepen die nog steeds lijden onder honderden en honderden jaren uh, uh, voor, vooroordeel en, uh, en, en prejudice. En, ja. en ondertussen heeft sport en politiek natuurlijk zeer nauwe banden, ongewild. Ja, je hoort heel veel mensen altijd schreeuwen op Twitter... van sport heeft niks te maken met politiek... en sport heeft niks te maken met racisme... omdat iedereen hetzelfde is en het is, het, iedereen is, is, is eerlijk. Maar... maar uh, onze geschiedenis vertelt een heel ander verhaal. Onze geschiedenis vertelt een verhaal zoals, uh, hmm. zoals uh, uh, uh, uh, het feit dat... Uh, uh, Roosevelt wou de, de winnaren niet begroeten bij de Olympische Spelen in Berlijn... toen ze terugkwamen als ze zwart waren in plaats van, van, van wit. En dan hebben we over... Jesse Owens. Ja, nee, dat, dat is dus in, in Berlijn... Ja, ja, dat, dat is 1936, ja, toch? Ja, klopt. Ja, precies. Sorry, ja. Um, en, en, en, en Adolf Hitler heeft eigenlijk een, een, een, een. Ja, hoe gek het ook klinkt. Heeft, heeft ook meer respect in dat moment getoond naar, dan, dan, dan Theodore Roosevelt. Um, um, dus dus dan, dan heb je het over uh, inherente racisme. Terwijl, terwijl wij, wij denken van, nou. Um, uh, um, we hebben, we hebben over een, over een situatie uh, waar wij te maken hebben... met politieke uh, staatsleiders die gezien worden als de helden... bij het uh, wegvegen van ongelooflijk veel racisme. En, en uiteindelijk, als je er echt naar kijkt, was dat heel anders... als het gaat om hun geheime vooroordelen. En dat kwam naar buiten dankzij, dankzij het sport. Ontroert je dit, als je de, terugdenkt aan, die, aan dat moment... In, uh, bij die Olympische Spelen? Ja, zeker. En ook dat uh, een Australische man uh, uh, durfde mee te doen aan een protest... wat uiteindelijk zijn carrière heeft genekt naar de Olympische Spelen. Ja, want hij had een iets opgespeld, hè? Klopt, ja. ja. En, en dus hij, hij, hij, hij gaf dus als, als ware toestemming dat ze dit deden. Hij ging niet in protest en daardoor is hij teruggekomen... en de rest van zijn carrière tot nu. Het is al een paar, een paar jaar geleden heeft de Australische regering... Uh, officieel, uh, uh, officieel gezegd dat, dat, ze, dat ze geen gelijk hadden. Hij is gerehabiliteerd. En hij is gerehabiliteerd, maar uh, dat, dat geeft aan hoe diep... dit soort emotionele bindingen met vooroordeel en prejudice zijn... En hoe hoe moeilijk dat is om, uh, om, daar, om, daar terug, om daarvan terug te krabbelen. Maar deze Piet Norman was natuurlijk uh, wel een held... en zeker in het perspectief uh, van, van wat we nu weten en kennen. Ja. Maar hij heeft zich toen niet gerealiseerd waarschijnlijk... met het meedoen met de Black Power uh, uh, gebaren op dat podium... Ja. wat dat voor zijn carrière zou betekenen. Want ja. hij is totaal verguist en kapot gemaakt. Nee, dat klopt, ja, zeker. Maar stel je voor dat hij dat... Ik bedoel, als je dat van tevoren weet... Ja, ja nee, klopt... Um, Um, Daar sta je hij, dan. Is, hij, is gewoon, hij is gewoon vanuit gegaan van wat hij in geloofde. Ja. En, en, en dat, uh, dat is een ongelooflijk moedige stap. Had en, jij dat gedaan? Dat zou je de, Ja, dat is al vraag Ik hoop dat, dat ik dat had gedaan, ja. Maar als, je, je, moet, je kan je niet voorstellen hoe moeilijk dat is met zoveel druk achter je. Ik wil trouwens één ding even zeggen. Uh, ik zei net, ik, ik ga terug in mijn subvocal loop en ik hoor mezelf Theodore Roosevelt zeggen. Ja, dat, dat is Franklin Frank Frank Roosevelt. Ik wou even, even corrigeren. For, for the people keeping score at home. <laughs> ja. Um, maar ja, dus... Um, maar de vraag was, zou jij het hebben gedaan? En jij zei, ja, ik hoop dat ik dat zou hebben gedaan. Ja, ik, ja. Hoop, dat, ik hoop dat ik dat had gedaan. Um, maar, maar wat het heel, wel heel erg duidelijk maakt is... ga niet denken dat... Uh, sport niet een moment is, en een heel belangrijk moment is... om ook over politiek te praten. En ook om te proberen de betere beslissingen te maken... als het gaat om, uh, als het gaat om kwestie, uh, kwestie, uh, een kwestie van vrijheid, een kwestie van eerlijkheid. Uh, dat, dat zijn de basisfundaties van, van, van ja. de democratie. En dat zijn ook de basisfundaties van sport, eerlijkheid. Dat is mooi om, om, om te weten. we're going segue? We're going to segue, right? Nee, nee, weet je, nee, weet je, je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Ja. Alleen vraag ik me af, zijn mensen als Sven Kramer, Irene Wust... en al die mensen die mm. topprestaties moeten leveren... op dit moment überhaupt met dit soort kwesties bezig? Denken ze daarover na? Houdt het ze bezig? Lezen ze? Of zijn ze zo gefocust op die medaillestrijd? Ik hoop dat ze nu op dit moment vooral gefocust zijn op die medaillestrijd. Er ik weet wel zeker van Sven, want die ja. gaat niet naar, naar dat Holland House vanavond. Ja, hij nee, gaat daar niet hij naartoe. Niet. Dat doet nee, hij nee niet. dat is goed. Nee, ik, ik denk het wel uh, op hun eigen manier. Dus bijvoorbeeld, um, dus bijvoorbeeld uh, je hebt dus een keuze bij hele belangrijke momenten. en Soms maak je de juiste keuze, soms maak je uh, niet de juiste keuze. Maar dat maakt niet uit. Dus bijvoorbeeld uh, uh, uh, Poetin is naar Irene Wüst uh, toegekomen... en heeft haar omhelst bij de Sochi uh, Olympische Spelen. En dat was zo'n moment, dat had, zij had daar geen controle over. En dat is ineens gewoon gebeurd. En dan is iedereen daarover gaan praten. nou Het is niet de fout van Irene, maar wel... Het feit dat we daarna allemaal erover praten... En, over, uh, en, en we gaan erover discussiëren... en wij willen ook weten van iedereen wat vond je daarvan en wat vind je van hem... en wat vind je van, uh, van wat, wat daar gebeurt? En wat vind jij daar dan van, dat dat gebeurt? Dat dat het gevolg is? Is wat, dat terecht, zo'n vraag? Wat, wat, ja, ik vind dat dat terecht is, want dat geeft Irene in ieder geval... de kans om te uiten waar zij staat. En dat is precies hetzelfde soort uiting... wat ze, in, uh, uh, wat ze bij, de, bij de Black Power Movement uh, deden uh, in, in de jaren zestig. Dat is een moment om je... Om, dat is hetzelfde wat die Amerikaanse voet, voetbalplayers doen... als ze op één knie gaan. Tegen gaan, Trump, uh, Ja, dit, maar is, dit is niet zozeer tegen Trump. Trump is daar gewoon in één clown binnen een grote... A clown car <laughs> van, van, uh, van van van van van ja uh, uh, van politieke in, intrigue. Is dat het Nederlands? Sorry. Ja, dat is, mooi, ja, is, is goed. Goed. heel Toch. mooi woord. Hey, ik heb nog wat nieuws geleerd. Nee, maar, um, het, het, gaat om, het, het gaat om dat wij als, uh, als, als, als wereld, niet alleen maar als Amerikaanse samenleving, maar als wereld, er anders naar gaan kijken als het gaat om een uh, kwestie van uh, uh, egale rechten voor zwarte mensen, witte mensen, mannen, vrouwen. Ik bedoel, we praten, we praten alsof MeToo alles uh, uh, goed gemaakt heeft, terwijl dat uh, uh, uh, dat, dat, dat wage gap, de verschil tussen man en vrouw met hoeveel ze verdienen, dat is er nog steeds. Um, dit, is, dit is maar het begin van een hele grote gevecht. Bjorn Nijenhuis, we hebben post voor jou. Post voor de pestribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Bjorn. We hebben samen gewerkt aan een kinderboek. De jongen die met de dieren schaadt. Dat is gebaseerd op, op jouw verhaal. Maar eigenlijk is het gebaseerd op zo'n 12, 13 jaar vriendschap. En op alle verhalen die daarin plaatsvonden. Zo heb, me, heb je me in, in geloof ik, vijf minuten uitgelegd... wat zwarte gaten zijn. Je hebt me verteld over hoe coyotes beraadslagen... als er een jongetje tegenover hun staat. Jij was dat jongetje. Je hebt me verteld over dat ik echt Heart of Darkness moest lezen van Joseph Conrad. Wat ik natuurlijk ook gedaan heb. We zijn samen naar een concert van een obscure IJslandse bluegrass band geweest. En je hebt me verteld hoe sporters, als ze sporten en het gaat fantastisch, zero zijn, leeg zijn. Waardoor ik een gedicht schreef dat heet Dat is Sport. Dat alleen maar daarover gaat. En ook dat heb jij me geleerd. En zo zijn er nog zoveel dingen. Bjorn, dit boek ligt er nu. Maar al die andere verhalen, die uh, vragen toch ook om opgeschreven te worden. Dank je wel voor de jaren van de vriendschap en voor wat je me verteld hebt. Heel veel goeds, Edward van der Vendel. Kinderboeken schrijven, Edward van de Vendel, op Bjornijhuis. Daar heb jij samen mee het boek De jongen die met de dierenschaatste geschreven. Prachtige tekeningen van Sanne Teloo. Het ja. gaat over jouw verhaal, jouw levensverhaal. Uh, je ziet een huis met een meer waar jij op schaatste. Je vader ja. behaalde daar de sneeuw vanaf. Uh, je voelt de eindeloze leegte, hè? Die, die sneeuw die daar overal is. En blijkbaar ook coyotes die daar, naar kleine jongetjes kijken... die daar aan schaatsen zijn. Wat zijn, zijn. dat hun coyotes? Van die prairiehonden, uh, toch? Wel? Nee, nee, nee. Oh, wat zijn dat is nee, een <laughs> dat soort... Een wat uh, zijn het? Co coyotes zijn, uh, zijn een soort een kleine, kleinere versie van een wolf. Oké. Okay. Uh, net, zo, net zo groot als een, als een hond ongeveer. En die kijkt naar maar je, en dan? Ze zijn wild en ze, en ze wonen in... Uh, ze, ze, ze trekken op in, in, in redelijk grote groepen. Dus als wij bijvoorbeeld... Um, want we hadden ook paarden bij ons, uh, bij ons land daar. En als we bijvoorbeeld de paarden gingen voeren... in de, in de diepe Canadese winter, als het al donker was... reden we daar naartoe met onze truck. En als je in de wijk kwam... en je ging met, die, uh, met de van, koplampen van de truck... Over dat, over dat wei uh, uh, schijnen... toen zag je ineens uh, 22 uh, knalgroene ogen in de donker. Oeh. En uh, dat, dat, dat, dat, zal ik, dat zal ik nooit vergeten. Want ze, ze, ze zijn heel intelligent en heel sluw En, en uh, eng. Nee, niet eng. nee Zeker niet eng. En dat is een van de dingen wat, wat, wat wij probeerden te doen... Uh, uh, uh, Edward en, en, en, en mij met, met dit kinderboek. Edward en ik. Uh, wij probeerden uh, te zorgen dat mensen een andere besef hadden van wat wildernis kan zijn als je daar woont. En dat de dieren zijn geen, uh, zijn geen bedreiging. De dieren leven met je mee. Die kijken met je mee. En die, daarom waren ze ook belangrijke toeschouwers... van mijn sportcarrière bij onze, bij onze kinderboek. Ja, want ze kijken allemaal uit de bossen naar mij en in... in, in, in ik, ik probeer te beschrijven uh, dat, ik, uh, dat ik dag tegen ze zeg. Ja. Uh, dat is ook een van de, uh, van de lijnen. Ja, want het en heeft je een de... soort filosofische inslag gegeven, dat leven daar. Als ja. klein manneke. Uh, en we moeten ook allemaal dat boek lezen, Heart of Darkness. Komt dat ja. een beetje uit dezelfde hoek? Maar Conrad, zei Joseph Joseph Conrad, uh, een van de meest uh, belangrijke modernistische meesterwerken... Mm. Uh, van, uh, van, van, van die tijdperk. Joseph Conrad, Heart of Darkness, is denk ik uh, iets wat wij allemaal moeten lezen. Want Waarom? dat geeft ook perspectief op. Kijk, dat geeft heel interessant perspectief, perspectief op, op racisme ook. Want speelt in Afrika. Het speelt in een tijd dat mensen nog steeds heel erg racistisch waren. Uh, Joseph Conrad, schrijver, zou als hij nog steeds zijn uh, gedachten had. die hij toen had en hij woonde nu. Zouden we ook zeggen, hij is racistisch, maar eigenlijk probeert hij een boek te schrijven als bevrijding van, uh, van het idee dat uh, zwarte mensen en mensen die daar woonden in, in zo'n in, in, in zo donkere land, in zo'n heart of darkness in Afrika, in de Congo, dat ze ook mensen waren. Hij gaf hun door zijn. Door zijn beschrijvingen gaf hij hun humanity, uh, menselijkheid. Ja. En, en, en, en, Jij bent altijd bezig geweest met de wereld om ja. je heen. Hè? Heel geëngageerd en ook een rebel. Want dat zei je zelf ook net, dat je om te schaatsen ja. daar in Canada... was je eigenlijk een rebel. Die autonoom ja. wilde zijn en op zijn eigen manier wilde denken. Ja, ik denk dat wij uh, in de rijke traditie van democratie... moeten wij allemaal proberen rebels te zijn... en onze eigen ideeën te vormen. Dat is eigenlijk waarom je een paspoort mag hebben. Mag? Je moet, ja, nee, precies. Want, maar ik zeg mag ook heel duidelijk. Want zoals, you know, zoals JFK zei, ask not what you can do... Voor, ask not what your country can do for you, ask what you can do for We your country. Krijg je nou gratis speech van uh, yeah, Kennedy? Nee, Het ja. is een verantwoording als deel van een vrije democratie om te gaan nadenken over waar je wil stemmen, wat je wil geloven, en, en, en dat doen wij denk ik niet genoeg in deze, in deze uh, uh, hyper. Uh, uh, Hyperdrukke Twitter-wereld van nu. En dan gaan we het ook nog over televisie hebben. Nu nee. <laughs> met onze televisieressent, want die heeft het deze week over napraatprogramma's. Kassie Kijken met Bron van ja, welkom, welkom. Uh, we gaan nabeschouwen op alle nabeschouwingen op tv. Want ja, dat is een echte trend, hè. En uh, ja, hoe kun je dat beter doen dan in een bomvolle studio... met iets te enthousiaste fans van het programma. Um, Ikzelf natuurlijk als discussieleider met een pen in de hand... want ja. dat staat intelligent. En een enthousiast pen. Oh, natuurlijk, hier, de zaggerijnige cynicus. Nou, nou, wat een ja, introductie. Welkom. En ook now. in de studio uh, de eeuwige optimist. Hallo, hi, hallo. Allebei welkom. Uh, ja, na op tv, welk programma heeft het niet. Wie is de mol? Heel wel ontbakt. Expeditie Robinson. Maar deze week is er weer eentje aan toegevoegd. Temptation Talk. Ik ben een fan. De nababbelshow van RTL verleidshow Temptation Island. Gepresenteerd door Rick Brandstede. Ja. We kijken even nee, naar de beelden. Ja, samen met de oud-kandidaten, knappe verleiders, familieleden... relatietherapeuten en bekende fans praten we hier uitgebreid... Naar over wat er allemaal weer in dat prachtige Thailand is gebeurd. Kortom, genieten geblazen wat vinden we hiervan? Ja, mag dit alsjeblieft van de buis af? Dan worden de relatietherapeuten therapeuten worden erin gezet... om een beetje aannemelijk te maken dat het een intelligent programma is. Terwijl het is gewoon hey, doe niet zo negatief. waarin geprobeerd wordt... om stellen uit elkaar te drijven op een tropisch eiland... door de gestelverleiders in te nou, zetten. Nou, nou, nou, ik ben juist heel blij dat er een keer wat dieper wordt ingezoomd... op dit psychologische experiment. Ja, ja, het jongens, laten we zo verder. Uh, laten we eerst even luisteren naar een fragment... waaruit blijkt dat ook hier de keuze voor een goede, spraakzamer gast niet onderschat mag worden. Marijn! Ja, ja, ja. Laten we zeggen dat het... Wat uh... het nieuws? Ja, dat is zeker heftig nieuws. Ben je gewoon lekker die legs ontspannen? Ja. Altijd. Goed. Hij is lekker zwaakzaam. Uh... Ja, jongens, dat levert toch wel pijnlijke momenten op, nou, Ik heb weer niets gemist, uh, geloof ja, ik. Ik vond het leuk. Dan even een fragmentje van uh, de moeder van dit soort nababbelshows. Moltalk. Is de Moltalk van Tile Ja, natuurlijk gewoon geopend. Het zit vol met Malote. Ja, ja. En met hun gaan we deze spannende aflevering... Ja, het is natuurlijk uh, de nabeschouwingsshow van Wie is de Mol? Ooit bedacht door uh, oud Molkandidaat Arjen Lubach... Hij is eigenlijk ja, de veroorzaker van het hele genre, kun je wel zeggen. Mol-talk wordt gepresenteerd door Margriet van der Linden... en de meest krankzinnige mol-fan ooit, Chris Zegers... die uh, van de sociale media allemaal uh, dingen in de gaten houdt... en dingen voorleest, maar onlangs een tweet op zijn scherm kreeg... die voor hem bedoeld was, vanuit het studiopubliek. Laten we even luisteren. De eerste tweet, Het uh, Suus, ik zit... Wie is de mol te kijken in Vondelkampen? Hey. Hey. Chris Zegers, op vier meter afstand naast me... Gaan we zo tot een Oh. Oh. The other guy ik heb het nog niet uh, gezien, maar wil je wat vragen? Oké, okay, wil je me trouwen? Ja? Was dat een ja? Ik val helemaal van huis. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wat heb je gezegd? gezegd? Nu, nee, bedoel ja, je? Op die vraag? Uh, we zitten heel erg kort in de tijd, dus ik ga naar de volgende tweet. Maar dank je wel ja. voor het geweldige aanbod. Ja, leuk, leuk. Ja, rond Mag ik hier nog even wat over zeggen? Kijk, het probleem voor de kijker is toch wel dat de pool van BN'ers die zich leent voor dit soort programma's ontzettend klein is. En dat er echt een overlapping zit in die Ach, Wat maakt het nou uit? Uh, uh, neem uh, Jan Versteeg. Die zat in de nabeschouwing van heel Holland Baks. Smaakt naar meer. Zie ik nu in Wie is de Mol. Zit dus volgend jaar in Mol Talk. En Ulje Gülsen, die dit jaar in Wie is de Mol zit. Mag dus niet in Mol Talk zitten. Is wel fan van Temptation Island. Is dus de gast Oké, okay, oké. Okay, je hebt je punt gemaakt. Het wordt nu een Goede beetje ingewikkeld. Hier gaan we, gaan we niet uitkomen, denk ik. Uh, maar goed, de moeder aller napraatshow's. Buiten het amusement om dan. Gaat natuurlijk altijd over voetbal. Uh, en dan kijken we even naar Voetbal Inside. Die kwamen deze week heel speciaal met een napraatshow op hun nabeschouwing van de week daarvoor... waarbij ze een grap hadden gemaakt over een Vlaamse transgender. Die was een beetje verkeerd gevallen. Even een fragmentje. Dit is mij, vanuit RTL, is er mij gevraagd om hier te zeggen... dat ik niets tegen homo's heb. En dat ik niets tegen transgenders heb. Heb ik ook niets tegen. Het zou mij een zorg zijn. Ik denk dat heel veel kijkers... Dat donders goed weten. Ja, weet je, ik vind dat nababbelen hartstikke leuk. Ik vind dat Jinek ook een nababbelshow zou moeten krijgen. Ja, houd toch, daar heb je toch helemaal niks aan. <laughs> ja, u hoort het. Daar we, daar gaan het we gaan hier nog wel even napraten over het napraten van het napraten. Zeker is in ieder geval dat als je een echte fan bent van of het nou voetbal is of amusement. dan kom je meer dan ooit aan je trekken bij al dat gebabbel op de buis. Iemand zit in een biertje. Nou, dat was weer een goede discussie, ja, joh. Schrik nou, het er allemaal Ik ga naar Volgende week weer. Kassie kijken met Ron Vergouwen. Ajax kijken, Ajax Twente, Andy. Ja, soms kun je dingen voorspellen. Hè? Ajax in de problemen gekomen omdat ze gewoon niet hun mogelijkheden afmaakten. En staat opeens 1-1. Enorme blunder achterin van Veldman. Boeren kan de bal afpikken van Veldman. Heeft uh, goed overzicht, geeft hem aan Tiga Duwini. En die scoort de gelijkmaker. Dus na bijna 69 minuten spelen, 1-1 in de arena bij Ajax tegen FC Twente. Björn nou, jij gaat in onderhandeling met de Internationale Schaatsbond... over de startprocedure van de 500 meter. Wat kan er beter? Het is gewoon op dit moment niet eerlijk. Uh, als een schaatser bij een start lang wacht, dan is hij langzamer van de lijn. Als een schaatser niet lang hoeft te wachten... Is dat wetenschappelijk bewezen? Dat is, dat is wetenschappelijk bewezen. We hebben twee studies gepubliceerd. Hierover. Het is gewoon heel duidelijk dat daar, dat daar verandering in moet komen. Want hoe trager de starter, hoe trager de schaatser uiteindelijk. Klopt, klopt. Ja. En dus we, we, we, zoals, zoals, wij moeten onszelf gewoon heel simpel afvragen... we hebben te maken met eerlijkheid. Wat is belangrijker voor ons? Cultuur, traditie of dat een sport eerlijk is? En ik ga voor de tweede. Ja. Dus de starter er gewoon tussenuit... Ja, ja, start, starten, althans, op de computer. De starter moet, moet, moet proberen te kijken of, iemand, of, of ze stilstaan... of ze over de lijn gaan, et cetera, et cetera. En hij moet er zijn om gewoon, om, om gewoon de, de start, startknop te drukken... om de ready-procedure... Maar er was ja. een fotofinish vandaag met bloemen? Ja. Ja, is uh, allerlei spannendste uh, oh. bij, bij Ajax. En die, oh. Wat is het? Okay. <laughs> maar ja, je hebt 40 seconden, hè? Oh, dan, hoop, dan, hoop, dan hoop ik dat Schöne dat uh, gehoord heeft van je. Want uh, die staat klaar om een penalty te nemen. Lasse Schöne nadat zier door Jenson eruit is gehaald. En scheidsrechter ze de Een penalty gaf. Staat uh, bij een 1-1 stand Schöne klaar voor de penalty. Joël Drommel op de lijn. Kijken of Schöne het redt om hem langs Drommel te schieten. 1-1, nee 2-1. Ajax leidt tegen FC Twente. Goed, Andy, dankjewel. Jurgen, uh, uh, de AJU gaat met je praten. Denk je dat ze er gevoelig voor zijn? Want ze zijn allemaal gevestigde bolwerken. Ze, ze gaan in ieder geval lezen wat, wat ik ga voorstellen. Ja. Met, de hu met, met hulp van, van, van de KNSP. over hoe het beter en hoe het eerlijker kan. Goed. En dat is het enige, enige wat we kunnen uh, verwachten. Interessant, want er was ook een ja. fotofinish vandaag. Dus ja. misschien speelt het ook wel. Dat, dat is Met, sowieso dat binnen de marge bij de, van verandering. Lijkerwijs ja. ja. de degene is die ja, startt Gelukkig geeft starten ze allebei samen, dus dat Jawel, is wel maar eerlijk, misschien net iets verder weg van degene die start. Nee, net iets nee, Dat is een ander verhaal. Ik kom weer terug om dan te uit terug, terug. He. Okay, ja, het te Kom je terug? Oké, het spelen duurt nog twee ja. weken. Dus dank dat je hier was. We hebben Joran Nijnaars. Het was een het was een mooie middag. Tot volgende week. Dag. De Pers Een programma ja, van Max.